Twee uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Amerikaanse militair is schuldig bevonden aan de moord op zeker drie Afghaanse burgers. De 26-jarige sergeant Calvin Gibbs riskeert levenslang nu de krijgsraad hem schuldig heeft bevonden aan aanklacht. Gibbs leidde een groep Amerikaanse militairen die voor de lol ongewapende Afghaanse burgers doden.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 In Syrië zijn opnieuw doden gevallen toen het leger optrad tegen demonstranten. Volgens tegenstanders van het regime zijn er gisteren zeker 21 mensen gedood. Zo schoot het leger in Damaskus op een groep demonstranten... die net bij een begrafenis waren geweest... van mensen die de dag ervoor waren doodgeschoten. In andere steden, waaronder Homs, kwamen ook demonstranten om het leven. Onder de doden zou een meisje van acht zijn.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 Astrid de Jong. Het voelt alweer als zo lang geleden. Ik moet even heel diep nadenken. 0801121. Ja het zit erin gesleten. Dat is het nummer dat je kunt bellen om doorverbonden te worden met de wachtkamer van de nachtzuster. Het principe van dit programma is als altijd. Het draait om vragen en antwoorden en wel om jouw vragen. Uh, je kunt dus bellen als je rondloopt met een vraag die vandaag in je is opgekomen... en waarvoor, waarop je het antwoord nog niet gevonden hebt. Of zo'n vraag die al jaren rondspookte in je hoofd... en niemand kan je vertellen hoe het precies zit... Nou, er is een groot luisterpubliek van Radio 1... en er zit altijd wel iemand tussen met verstand van zaken. Dus bel naar 0800 1121. twitter via nachtzuster. Dus apenstaartje nachtzuster krijg je dan. Je kunt mailen naar omroepmax.nl. En er is een chat tijdens dit programma. Daar zitten allemaal mensen die meepraten over de onderwerpen. En die kun je vinden op www.nachtzuster.net. Maar een gesprek van mens tot mens kan alleen als je belt naar 0800 1121. <totipen>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 Nacht, zuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, zuster, haal ik de morgen? Nacht, doe iets aan de bijen. Ik lig hier te beven en te zweten. Visie in de koets en kippenvel. Zuster, zeg maar, blijf ik wel in leven? Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nacht, zusten. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zusten. Brand van binnen. Nacht, zusten. Doe iets aan de pijn. Nacht, sister. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, zusten. Al ik de morgen. Nacht, zusten. Doe iets aan de pijn. <middels> Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, sister ik brand van binnen. Nacht sister. Nacht sister wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, sister val ik de morgen? Nacht sister doe iets aan Ik zonder jou beginnen nachtzuster Ik brand van binnen nachtzuster Ik zit samen <middelen> bij nachtzuster Waar ben ik zonder al je zorgen nachtzuster ik de morgen nachtzuster Ik zit samen bij je nachtzuster Nachtzuster Ik ben Nachtzuster Ik zit samen bij je Nachtzuster nachtjesland nachtjesland on the bane the the the Ja, het is al zover. Het is 11, 11, 2011, de elfde van de elfde. Dus uh, dat betekent volgens mij uh, carnaval, Sint Maarten uh, en uh, nog uh, talloze dingen. Dus ik ben benieuwd of daar nog over gebeld gaat worden vannacht. Het maakt allemaal niet uit, hè. Vragen waar je mee rondloopt, bel daar nu over naar 0800 1121. Want dit is je kans om eindelijk een antwoord te krijgen. Joop. Hallo, goedenavond. Goedenavond. Ben je een beetje bruin geworden en uitgerust? Nou, ik ben niet een beetje bruin geworden. Ik uh, werd voor Beyoncé aangezien net hier in de gang. Oh, mooi. <laughs> kan ook gezond zijn. Ja, nee, het is, uh, ik ben uitgerust. Ik, ben, ik heb uh, heel veel sproeten die redelijk aan elkaar gegroeid zijn. En ik, uh, heb, uh, ik heb jou verschrikkelijk gemist, Joop. <laughs> nou, kijk, het ging uh, het vorige uur de hele tijd over het milieu. ja. En nou wou ik eens weten hoe jij je, je toilet schoonmaakt. En je mag best wel merknamen noemen, want het gaat hier over de wetenschap. Ja, dus jij gaat er al vanuit dat ik met uh, uh, schoonmaakmiddelen het toilet schoonmaak? Nou, ik ga er vanuit dat 16 miljoen Nederlanders beetje bij beetje elke ja. dag uh, die troepen doorheen... Uh, maar misschien kan ik het wel fout hebben eigenlijk. Nee, nou ja, want... zi daar zit wel wat in, denk ik, ja. Nee, maar ik ben geen chemicus ofzo en ik vertrouw erop dat die fabrikanten daar best wel over nagedacht hebben en mijn vraag gaat erover uh, hoe dat dan werkt, want kijk, je gaat het, je gaat het niet opdrinken, dat, dat nodig gewoon niet uit, maar ik, ik kan niet geloven dat als je het doorspoelt, dan moet een of ander systeem zijn dat het gewoon heel snel afbreekt ofzo en ja. dat het dan allemaal reuze meevalt. Nee, dat mag ik toch hopen, ja. Ja, dat lijkt mij ook. Maar ik ben... kijk, ik, heb, ik, heb, ik weet daar dus het fijne niet van. En uh, dat is mijn vraag. Ja, ja dus, uh, want ik moet heel eerlijk zeggen... ik zit er nu over na te denken... maar ik doe altijd een klein scheutje uh, dikke bleek. Ja, nou ja, dikke bleek lijkt me een beetje chloorachtig of zo. Ja, dat is het. Dus dat is, helemaal niet, dat is echt helemaal niet goed natuurlijk... om gewoon maar zo in het water te uh, nee. deponeren. Nee, ik rij altijd naar de zee en uh, dan... Dan uh, pak ik twee uh, kilo uh, strandzand, uh, zeg maar. Nou, en dat ga ik thuis mengen met uh, zonnebloemolie. En dan, dan doe ik dat op de, op, de, op de toiletborstel en daarmee maak ik het schoon. Want ik kan het me niet over het hart verkrijgen om die andere troepen er doorheen te spoelen. Maar hoe ben je op het idee gekomen om uh, zand en zonnebloemolie te mixen? Ja, nou, anders, anders blijft dat zand gewoon niet uh, hangen, zeg maar, als je het gewoon op in water mixt. En uh, dat, dat was dan mijn truc. Maar, ja, goed, oké, okay, nou, het wordt een beetje raar op deze manier. Maar je N snapt was wel het nu toe wat heel wat mijn gewoon, vraag maar Ja, nee, maar nee, ik begrijp je vraag volkomen. maar ik, ik vind het gewoon fascinerend. Want je moet op het idee gekomen om met zand het toilet schoon te gaan maken. Ja, nou ja, goed. Uh, ik wou gewoon niet commercieel te werk gaan. En zoiets als je geeft, kijk... Uh, hey, dat allemaal, snap ik. Merken. Je zoekt een alternatief, maar Zand. Ja, dat, dat lijkt mij dan nog het verstandigste, want dat is gewoon een soort uh, schuurmiddel. Ja. En uh, ja, nou ja, goed, kijk, als we het hebben over het milieu... en ja, we hebben het over mensen die in het bos allemaal dingen uh, dumpen... kijk, uh, dit is iets wat elke dag door iedereen gedaan wordt... En als je dat dan ook nog eens aan kan pakken. Maar misschien valt het mee. Want ja. uh, het kan best wel zijn dat, uh, dat het helemaal niet zo erg uh, troep is of zo. De, maar dat, dat zullen we misschien vanavond wel horen. Nou, ik denk dat het helemaal niet meevalt. Nou, Nee, ik denk dat, dat wel jij nee, vannacht? Nou, er zijn, er zijn wel, zijn, ik heb zitten luisteren naar Casaluna. Nou, er zijn nog veel en veel en veel ergere dingen die mensen het water in spoelen. Dus... Uh, ja, bijvoorbeeld medicatie. Die, ja. De medicijn die mensen gebruiken, dat schijnt ook helemaal niet op te, uh, op te houden. Nou, dat uh, dat plas je uit, er gaat de zee in en daar bestaat er ja, ja. Maar ja, oké, okay, zo zijn er duizenden dingen. Maar dit, dit was zijn vraag, dus uh, ik hoop dat er... Uh, ik heb trouwens nog wel tien vragen. Tien? Het wordt een Joop-special. Nee, maar die, die, die asteroïden die dan... Het nee, nee dan, moet je het, dan moet je het een beetje spreiden over de uitzendingen. Want anders dan komt er de komende vier uur alleen maar Joop aan het woord... en dan gaat de rest ja, nee, uh, iets dat, voor zichzelf dat, doen. Ja, klopt. Nou, het ik heel, heel, fijn dat ik, heel fijn dat ik dan deze vraag mag stellen. Ja, maar jij maakt je zorgen natuurlijk om alle chemische middelen. Maar uh, uh, er gaat natuurlijk nog meer wat je door het toilet spoelt. Wat je natuurlijk ook niet in je drinkwater uh, uh, wil hebben. Dus, ik weet niet, wat dus spoel ik... je dan nog meer door het toilet? Nou, dan? wat de meeste mensen door het toilet spoelen. Nou, ik, ik doe nooit iets anders dan alleen maar mijn uh, kleine bruine... Uh, ja, maar, nou, maar dat is dus precies wat ik bedoel. Dat wil je ook niet in je glaasje water terugvinden. Nee, wacht even. Um, nou ja, goed. Dat is ik natuurlijk. precies is niet op doel, maar uh, ik, dat, dat gaat een beetje boven mijn pet. Want uh, ja. ik snap niet dat andere mensen nog meer kwijt willen aan rotzooi. Maar dan moet, er, dan moet er toch wel een belletje gaan rinkelen bij die mensen. Maar de meeste. Ja, ja goed. Nee, maar goed, ah, ja. maar waar je toilet gewoon voor gebruikt, dat, dat wil je niet dat dat in je drinkwater eindigt. Dus er moet sowieso een systeem zijn dat uh, uh, sowieso uitwerpselen en urine weer uit het water haalt voordat je het weer in je glas giet. Dus ja, hopelijk. Nou, wacht, even, wacht even, dat is puur natuur. hè? Ja. Kijk, uh, de boer die, ziet, uh, die spuit ook gewoon. Uh, de, ja. de, de, het land ja. vol met stront. Uh, en wij, vreten weer, wij eten weer dat uh, gewoon op. Ja. Uh, op die, uh, dus dat, dat uh, moeten we accepteren. De, de, maar, maar, ik, maar die chemische zooi, ik weet het niet. Ik denk dat de fabrikanten heel goed bezig zijn. Dat ze hierover na hebben gedacht. Dat het prachtig uiteenvalt in, in hele goede dingen. Ja, dat hopen we. Ja, dat zal vast wel. Ja. Maar iemand heeft daar verstand van. Dat, dat weten we. Dus ik zeg 0800-1121. En dan gaan we het zeker nog weer ter sprake brengen in Dank de, je de wel, uitzending. He. Tot de volgende keer, Joop. Dank u wel. Dag. Ja, Erik. Ja, hoi met Erik. Hallo. Hallo. Wat kan ik voor je doen? Nou ja, ik vroeg me eigenlijk af uh, waarom, uh, we kunnen van alles, we kunnen op de maan, we kunnen de meest gekke dingen doen, maar ik vraag me af waarom er nog geen gezonde sigaretten bestaan. <laughs> maar dat je zeg maar op een feestje komt dat mensen tegen je zeggen van rook jij ja, niet, nou ik zou maar eens gaan beginnen ja Al die vitamine die erin zitten en zo. Ja, maar dat is hetzelfde als dat ik nog steeds niet begrijp dat ze spinazie niet in de vorm van een mars in de winkel kunnen leggen. Ja, maar ik bedoel, we kunnen zo ontzettend veel. Waarom kan dit niet? Ik snap het ja. echt niet. Ja. ja. Ik had het toevallig vandaag nog met een vriendinnetje erover. En ik heb het wel eens vaker dat ik, dat ik me gewoon verbaas over het feit dat dat gewoon niet bestaat. Nee. Ik bedoel, we kunnen zoveel nogmaals. En uh, ja, waarom niet? Maar ik zit gewoon een beetje met je mee te filosoferen, hoor. Want ik vind het gewoon een heel duidelijke vraag... en ik zou in principe ja. nu op kunnen hangen. Maar, <laughs> <laughs> nee, maar het is misschien net zoiets als... Uh, waarom gaan mensen niet uh, een berg beklimmen met een vangnet? Oké, okay, die snap ik even. Die nou ja, dat, het feit, dan. ja, nou ja dat zal ik dan uitleggen. Het feit dat het gevaarlijk is, maakt het voor mensen aantrekkelijker, denk ik. Nou, dat, dat weet ik niet hoor. Ik denk, ik denk dat er heel veel mensen zijn die verslaafd zijn, die hopen... die het heel prettig zouden vinden als ze weten dat het gezond zou zijn. Want ik, ben zo, ik heb zelf ook twaalf jaar gerookt, ik ben die twee jaar gestopt. Ja. Maar als ik zou weten dat het goed voor me zou zijn, dan was ik niet gestopt. Nee, dan ging je gewoon weer beginnen. Maar waar doe je het dan voor? Nou ja, zoals heel veel mensen een verslaving hebben, het is, ten eerste is het binnen handbereik, zeg maar. Het is als je het idee hebt dat je een soort van nerveus bent, gespan, of gespannen bent, of juist op een ontspannen moment. Het is een soort gewoonte die erin sluipt, maar op het moment dat je je echt realiseert hoe slecht het is, yeah. ben je verslaafd. Yeah. En dan gaat het bijna niet eens meer om een soort van eigen keus. Nee, want dan doe je iets niet bewust omdat het slecht voor je is, juist niet, want anders zou je het niet doen. Ja. Dus dan, dan vraag ik me af, zeg maar, al die mensen die zoveel moeite hebben, maar zo graag willen stoppen. Ik bedoel, ja, krijgt mensen weer aan het roken? Nee, maar is het echt, nou, ik vind het altijd wel. Ik vind de roken sowieso een fascinerend onderwerp. Maar, ja, um, dat is het ook. Maar is het, is het echt zo dat alle mensen die beginnen met roken zich niet realiseren hoe slecht het voor je is? Nee, ik denk, ik denk oprecht, als mensen weten hoe, echt, hoe slecht het echt voor je is dat veel minder mensen het echt zouden doen... maar omdat het zo abstract is. Ik bedoel, je ziet niet als je in de spiegel kijkt... ook oh, mijn longen zijn zwart vandaag. Nee. Dat zie je niet. Nee. Dus op het moment dat iets zichtbaar wordt en tastbaar wordt... dan denk ik dan... ja, dan gaat er een kwartje vallen. Maar juist omdat je het niet ziet... en omdat het lange termijn denken is... ja, denk ik dat, dat het gewoon dan niet echt aankomt of zo. Ja, ja het, ik vind het fascinerende van roken vind ik altijd... Um, uh, kijk, wat je, wat je jezelf en je eigen lichaam aandoet, moet je allemaal vooral zelf weten. Maar het fascinerende vind ik altijd dat je iets doet wat daadwerkelijk andere mensen schade berokkent. Maar goed, dat zijn uitlaatgassen ook. Ja. Van auto's. Ja, maar, maar, maar een, auto, een auto, gebruik maken van een auto, heeft nut. Ja, oké. Okay. Maar dat kan ook anders tegenwoordig. Nou, groener. Nou, daar heb je gelijk in. Daar heb je een punt. Denk, maar is, jij kunt is, natuurlijk iets... je kunt oh. ook in plaats van roken op een stukje... Uh, oh, hoe heet dat ook weer? Want dat goud. Ja, dankjewel. <laughs> een zoethoutstokje bijten. Ja, dat, is toch, dat doen mensen als ze stoppen en iets in hun mond willen hebben. Of <laughs> ja. lollies of zoethout. <laughs> ja, ja maar, ik, maar lollies zijn er weer niet gezond. Maar zoethout nee, zit volgens precies. mij niks verkeerds in. Nee, dat is Ja, maar dan, dat is dus toch anders. Maar, ja, nogmaals, ik, ik blijf me erover verbazen, zeg maar, dat, dat dat niet ontwikkeld is, gewoon. Dat kan toch niet zo ja. moeilijk zijn? Stop gewoon extra voor de winter, extra vitamine D in en uh, allemaal rare kruiden dingen. We hebben allemaal theetjes, van winterthee tot uh, lavendelthee tot weet ik veel wat voor thee. Dus je kan vast ook allerlei hele interessante kruidige uh, sigaretten ontwikkelen. En een enorme campagne er tegenaan gooien en ja, volgens mij... Uh, ja, en ja, dan, moet, zie... dan moet de schadelijke rook moet dus op een of andere manier verdwijnen. Ja. En de... Uh, uh, maar je gaat ja. mij niet vertellen dat als je naar Mars kan, of, of waar dan ook... Ja, dat dit dat niet je kan, dat hè? op de maan, dat je, ja, dat je dit niet kan. Ik, kan. ik snap ook echt niet waarom niemand het doet. Als ik een budget zou hebben... Ja, dat nou, maar dat is dan dus blijkbaar het probleem. Nou ja, er zijn genoeg mensen die vast wel eens over hebben nagedacht. Maar ik vraag me dan af waarom gebeurt het niet, zeg maar. Nee. Want ik ben echt niet de eerste of de enige die dat denk ik ooit heeft bedacht. Maar ik snap niet, waar, ja, wat, is dan, wat ja. zou dan de reden zijn? Vandaag zei iemand, want ik had het dus echt vandaag <laughs> iemand over gehad. Van, uh, goh, is er dan een soort patent of zo, wat de wat, uh, tabaksindustrie heeft? Maar ja, dat, dat het niet mag. Ik ja, mag geen ja, maar... sigaretten maken die niet slecht zijn voor mensen zijn. Dat kan niet. Nee, nee, nee nou ja, dat, dat, zal, <laughs> dat zou raar zijn. Ja. <laughs> Precies. Ja, ik vind het een heel goed punt. Laten we, ja. laten we hopen dat er iemand is met een antwoord. Of dat er iemand luistert benieuwd, die uh... denkt, ik ga ze morgen op de markt. Maar ja, zeg, zeg nou heel eerlijk, Rieke, morgen komt er een pakje op de markt. Ja. De groene sigaret. Met vitamine D en K. Dat is voor babytjes. Ja, ja, sorry. Ik zit er even in. Dus dat oh, is even ja. het eerste wat me te binnen schiet. Maar, ja, nou ja, zeg Maar zeg maar een nuttige vitamine C. Ja. Dan is altijd goed. Ja. Dus uh, nu de groene sigaret met vitamine C, zonder, uh, zonder schadelijke stoffen. Ja, ja de, de, dan ben je wel een beetje een uh, mietje als je die opsteekt op een feestje. Nou ja, met alle respect, als je een goed plan hebt, gooi er tien BN'ers tegenaan die dat doen. Dan voor ja. je het weet, uh, ik bedoel, iedereen die loopt ook nu ineens met één oorbel aan zijn oor, omdat het in een soap uh, heel leuk werd gepromoot. Ja. En dan zou je ook denken, van, we slaat het op dat iemand één oorbel in zijn oor doet? maar ja, Met zo'n grote bloem erin, hè, bedoel je? Ja, precies. Ja, ja. ja dat dus... vind ik wel leuk. Ja. Nee, ja, maar... nee, ja, goed, maar dat is het. Het is maar net hoe je het brengt. Ik vind het wel... Het is nu al een briljant idee voor De Wereld Draait Door op 1 april. <laughs> Ja, Dat Matthijs van Nieuwkerk en Jan Mulder, die <laughs> zitten dan te in de uitzending. En dan worden ze helemaal gek gebeld met klachten. En dan ze zeggen ze luisteren ja. moeten ze even bellen en anders ja. moeten ze even tippen. Ja, misschien stuur jij even een mailtje, want ik, ja, heb, al, ja, ja. Uh, ik heb nog nooit zo'n uh, zo zo kek jasje gewonnen. Dus uh, <laughs> <laughs> ik, blij, ik blijf maar leuke adviezen mailen, maar nee, ik hoor nooit wat. Nee, stuur jij even een mailtje, dit is een ja, hele mooie, en, uh, het is misschien een klein probleem dat sommige mensen er al vanaf weten, maar dat zijn alleen jij ja. en ik en nog veertien uh, uh, luisteraars, dus dat, uh, <laughs> dat zal geen... Uh, oh het gezellig, publiek. Ja. Ja. ja, en wij kopen natuurlijk allemaal een pakje groene sigaretten. Ja. Ik ga gewoon dan weer beginnen met roken, natuurlijk. <laughs> ik Snap vind het ook wel. Ik Want vind het is een goed geen idee. vervanging voor. <laughs> nou, ik uh, hoop dat er iemand belt. met een uh, zeg maar die uh, dwars door mijn advocaat van de duivel uh, gedoe heen prikt. en zegt: ik van Nee, maar het zit zo. 0800 1121. Dankjewel voor okay. je vraag. Joop. Hoi. Hoi. Ja, ik vind het wel een goede vraag hoor. Ik ben heel benieuwd of iemand uh, daar iets, uh, iets zinnigs over kan zeggen. Dus uh, dat gaan we dan nog merken de komende drie en een half uur. En tel daar nog maar tien minuten bij op. Want zoveel tijd hebben we nog in deze aflevering uh, van Nachtzuster. En je bent van harte welkom om ook te bellen. Met een antwoord op een van de vragen die nu al gesteld zijn. Of met een nieuwe vraag. Meneer Hoekstra. Ja, goedenavond. Eh... Uh... Ja, met Hoekstra dus. Dag. Uh, ik probeer, uh, ik ben ook lui, maar ik probeer alles zo simpel mogelijk te doen. Ik uh, was ook weinig af, dan kan gewoon met ja. schoon water kan je dat lekker schoonmaken. Ja. En uh, over die wc, de bril die ik gewoon schoon met een heel simpel uh, zeepsopje. Ja. En die pot die blijft met, met schoon, uh, met doorspoelen blijft die wel schoon. En soms heb ik wel eens last dat het je aangekoekte ontlasting hebt. Ja. Nou, en uh, vroeger zat ik uh, met die borstel te, te dingen uh, en ja. dat wou niet. Nee. En, maar nu heb ik uitgevonden, uh, ik gooi gewoon uh, de asbak die gooi ik erin leeg. En dat laat <laughs> ik je mooi, dacht uh, even dat, mooi dat u intrekken. ging zeggen dat u de hele asbak er iedere keer in gooit. Nee, maar u gooit de asbak erin leeg en dat werkt? Ja, en in die asbakten liggen peuken en as. Geen, geen ander, ander spul, geen, uh, geen oude lucifers en, en, uh, en bierdoppen. Alleen maar alleen... peuken en as. Juist, ja. En die laat ik dan intrekken. Ja. En dan spoel ik door en dan kan je met de borstel, heb je dat spul zomaar weg. Hoe dat kan, begrijp ik ook niet, maar het nee. werkt. Nou, ik vind het ook, ik... Uh... Probeer het maar eens. Dat is een gat in de markt, maar ik vraag me af, uh, uh, ja, dat, dat, dat klinkt niet, het klinkt uh, redelijk biologisch afbreekbaar ook. Ja, ik begrijp het ook niet hoe, de, hoe ja. dat werkt met die as, maar uh, het werkt in ieder geval. Ja, en gaat in de markt, nou ja, ga jij maar eens as verkopen, wc-rein, ik weet niet ja. of dat zo... Ik weet het niet, maar er zijn een hoop uh, Nou, tegenwoordig zijn er niet veel meer cafés met uh, asbakken vol as aan het einde van de avond. Maar... Nee, maar, ook oh, nog eens, ja. Meneer Hoekstra? Maar, ja. Oh, ja. Uh, want, want hoe lang rookt u al? Oh, uh, ik ben 64 vanaf mijn 11 al. Oh, dat kan ik heel goed uitrekenen. Dat is 53 jaar. Afhankelijk yeah. van of u al jarig bent geweest. En, um... oh nee. Ga je uitrekenen wanneer ik doodga of zo? Nee, absoluut niet. In de Vink dat doen we niet. Nee ik, nee, ik vraag me af. Stel nu dat er morgen een sigaret op de markt komt. Die totaal niet schadelijk is. En waar wel vitamintjes in zitten. Nee, dat werkt niet. Mijn vitamine die krijg ik wel uh, door gezond eten. Krijg die wel binnen. <laughs> u, u, u krijgt liever geen vitamine binnen, begrijp ik. Wat zegt u? U heeft liever niet dat u extra vitamine via de sigaretten binnenkrijgt. Nou dat is niet nodig. Ik krijg via, nee. via goede grond en uh, veel grond en veel fruit. Uh, ik eet gezond dus daar krijg ik wel wel voldoende ja. door binnen. Maar het gaat erom, uh, ja... God ik ben van de heroïne ben ik afgekomen, die, die rotsigaret, die kan ik niet laten staan. Nee. Dus, daar zit, ja, er zitten ook verslavende stoffen zitten erin, doen die rotzakken met opzet. Ja. Uh, maar uh, ja, er zit ook. Uh, nou, neem maar een, een biertje. Dan wil je meteen een sigaret hebben. Ja. Bier ontspant. En, en uh, die nicotine die trekt het spul weer bij elkaar. Maar stel nou dat er eentje zou komen waar wel de verslavende stoffen in zitten. Maar niet de schadelijke stoffen. Zijn dat dezelfde? Nee, het zijn niet dezelfde. Zou u dan overstappen? Kan je die vraag nog een keer herhalen? Stel, er komt een sigaret. Ja. Die wel verslavend werkt. Dus daar zitten dezelfde stoffen in, alleen niet de voor je longen schadelijke stoffen. Zou u dan overstappen? Als hij hetzelfde effect had als, als uh, m'n nu heeft, de ja. zware vanilla dan, ja, dan zou ik het wel nemen. Natuurlijk zou ik dan overstappen. Ja. Dan nog ja, heel, heel, heel even over die heroïne, want het kwam even voorbij in een bijzin, maar daar bent u vanaf. Ja, zo goed als. Ik, ik ben niet meer verslaafd. Heel hele enkele keer neem ik gewoon nog eens een uitje. Ja, kan dat? Een, jawel, jawel. jawel. Oh. Zoals een ander uit eten gaat, uh, ga ik twee dagen aan de heroïne. Echt waar? Ja, dat kan best. Oh. En hoe vaak uh, heeft u zo'n uitje? Nou, één keer in de twee maanden, één keer in de drie maanden. En wat kost zo'n uitje? Uh, 30, 40 uh, euro. Oh. En in de tijd dat u er wel verslaafd aan was, hoe bent u er dan. Ja, ik, ik ga zeg... al mijn allemaal geld er dan uit. Ja, ja. En hoe, hoe, hoe is die ommekeer gekomen? Zal ineens, ik had er genoeg van. Ja. En niet om het spul zelf. Ja, het spul zelf is veel te duur. Maar het speelt zelf is, is uh, ja, er wordt slecht uh, over gepraat, maar het speelt zelf is best wel is heel relaxed, uh, ontspannend en uh, je wordt er niet agressief van. Cocaïne en, en uh, alcohol is veel erger. Maar het is veel te duur, dus je, je, je kunt het niet betalen. Hmm. En dan de rotzooi er je kunt het niet gewoon in de winkel kopen, nee, je moet... Uh, allemaal vier slinkse wegen en je wordt weer meterd en uh, weet ik veel allemaal. Hmm. Die, die, die maakt er een, een rotzooi van en nou, daar had ik op een gegeven moment genoeg van. En misschien mijn lichaam ook, ik weet het niet. Ik heb er ook geen moeite voor hoeven te doen, ik was er zomaar Nou, dat is, uh, uh, als, het, uh, als het echt zo is, uh, heel op... Uh, nou ja, toe te juichen natuurlijk. Had u ook nog een vraag? Ja, ja ik had ook nog een vraag. Dat van, dacht ik al. Uh, ik mag graag uh, s'avonds een wandeling maken ja. en dan, uh, ik, ik woon hier in een dorp en dan kan ik bijna precies aanwijzen welke huizen houtkachels hebben. Ja. Je begint te hoesten en, en de hele buurt die stinkt erna vooral een beetje zoals dit, wat mistig weer is. En nou, dan vraag ik me af hoe schadelijk dat is. Ten opzichte van, nou niet, een, ja, dat is een wettelijke vraag niet, maar hoeveel CO2 stoot dat uit? Want ze denken ook nog, echt hoor, als je met een, een oude praat, denken ze ook nog dat ze milieuvriendelijk bezig zijn. Met dat hout, ja. Ja, nou, ik, geloof, ik, dat zou, ik geloof er niks aan, maar dat zou ik wel eens willen weten. Ja. ja. Alleen ik zit met een punt. Uh, ja. Ik wil straks over een half uurtje, een uurtje wil ik wel toch graag gaan slapen. Ja. Mocht er een antwoord komen, kan ik dat dan schriftelijk bellen krijgen of morgen weer terugbellen? Oeh, dat is wel lastig hè. Ja, Want dan blijven ja, we natuurlijk aan de gang. He? Ja, precies. Dan ben ik de hele dag uh, bezig met patiënten bellen. Ja. En uh, ik, uh, ik, het is zo dat de vragen worden altijd wel keurig op de site nachtzuster.net.nl bijgehouden. Maar de antwoorden nog niet. En wat we wel doen, is dat we het uh, als podcast beschikbaar maken. Maar ik weet niet hoe handig u bent met internet. Nee, wacht even. Mijn dochter misschien wel. En Kijk. dat is dan podcast? Ja, als uw dochter even op nachtzuster.net kan kijken. Ja. Of ze het terug kan vinden. En dan kunt u gewoon de rest van de uitzendingen op een voor u geschikt uh, moment nog even terugluisteren. Oh, Hele nuttige ja, luisteraarsinformatie, dit. Ja, en, prima. Ja. En als het nou niet lukt, moet u even een mailtje sturen naar Nachtzuster omroep Max. moet uw dochter even een mailtje sturen naar nachtszusterapenstaatjeomroepmax.nl. Dat is allemaal ja. heel makkelijk te vinden hoor. Als ze zoekt, okay. even zoekt op nachtzuster en Radio 1, dan vindt ze het vast wel. En dan, als ik dan het mailtje krijg, dan ga ik voor deze ene keer zet ik de antwoorden even op een rijtje. Maar dan ga ik niet voor iedereen doen, want dan ben ik er de hele week mee bezig. Nou, dat vind ik vriendelijk. Even kijken. Nachtzuster. Apenstaartje. Ja, dat is een graag vreemd krulletje, ja. Ja, en zo kun je het ook, ja. Nachtzuster, vreemd krulletje, omroepmax.nl Omroepmax. Omroep Max. En Radio 1? Ja, nee, als, als u dat echt genoteerd heeft, dan gaat het goed komen. Nachtzuster, ja, vreemdkrulletje, okay. omroepmax.nl. Ja, ja, dankjewel. Nou, ja. Super. Uh, okay. Alle goeds, meneer Hoekstra. Ja, jij ook, hè. Tot jo, de volgende bedankt. keer. Dag. Jan. Ja, daar ben ik weer. Dag, Jan. Goedenavond. Hallo. Goedenacht. <laughs> ik eh, het is vond dat ik de, de, de volgende tip in de uitzending moest doorgeven over... over de, de remspoor in het toilet. Oh. Want wat ik doe is er gewoon een, een toiletpapiertje opleggen. Ja. Eventueel het wat water aan toevoegen. Ja. En bij de volgende spoelbeurt is alles verdwenen. Oh, dus je hebt niet eens een borstel. Ik heb wel een borstel, maar dat vind ik zo vies, om, om, om, om, om, dan wordt je borstel zo vies. Ja, dat, ik, dat vind kom. ik ook altijd een probleem. Maak je het toilet schoon, wordt je borstel vies. Ja. Nee, maar die borstel, <laughs> die gebruik ik wel voor een grote schoonmaak, als ik daar ook wat uh, puntje puntje eend bij doe. Oh ja, ja, maar toch, dan gaat er toch die eend, uh, die eend gaat erbij, hè? Ja, maar dat doe, doe ik zelden hoor, dat doe ik maar heel af en toe. Ja. En ik vraag me af, en dat was al een beetje ook het punt bij, bij, bij Chifnet... van uh, uh, als, als iedereen met zand gaat schoonmaken... Ja. Uh, wat voor heisa uh, krijg je dan wel niet in het riool? Oh ja. Want uh, dat spoelt toch niet zo... Ja, zand dat, dat, dat wil heel graag liggen. Ja. En uh, als iedereen dat doet, kan je een probleem, denk ik. Ja, daar zit eigenlijk wel wat in. Tja. Ja. Um, maar... Uh, ja, want ik vond het eigenlijk zo'n goed idee, dat zand. Maar ik realiseer me nu pas dat dat waarschijnlijk inderdaad... Uh, voor grote verstoppingen gaat zorgen in het hele rioolsysteem. Dus dat zou dat, dat... kunnen, ja. Er hoeft maar een klein bochtje naar, naar beneden in het riool, de rioolbuis te liggen... en het blijft behoorlijk liggen. Maar, maar is, het, is het dan zo uh, dat als jij wel de wc schoonmaakt met wc Eend... Dat mag best zeggen hoor, want dat is, helemaal, dat is volgens mij geen ah, ja. een, een, een reclame. Ja, dan weet je ook wel ik het ja, over heb. Ja, precies. <laughs> want eigenlijk had je natuurlijk wc puntje, puntje, puntje moeten zeggen. Ja, puntje, puntje, puntje, puntje. <laughs> ja, met spul. Maar, maar is, uh, maak je je dan wel zorgen of dat wel afbreekbaar is? Ik, in nee, ik natuurlijk? niet. Nee, oh. ik was in het verleden herinner ik me nog, maar dat is van twintig jaar geleden. En toen was er vanuit die, al die wasmiddelen, dat, dat gaf fosfaatproblemen in het oppervlaktewater. Ja. Dat hebben ze inmiddels eruit gehaald, dus ik neem aan dat ze met meer schoonmaakmiddelen wel, uh, wel wat voorzichtiger zijn, behalve de, de echt agressieve ammonia en dat soort dingen. Ja. Want ik overweeg nu, want ik heb toch wel een randje in mijn toilet om daar nog eens wat met ammonia bezig te gaan. Want ik heb het al met azijn geprobeerd, schoonmaakazijn. Ja. Zo'n rand, hè, om, het, om waar het water ligt. Ja. En met, met schoonmaakazijn ging het helemaal weg en toen heb ik nog die puntje-puntje-eend gebruikt. En toen was het nog niet helemaal weg. En toen dacht ik, ja, nou ga ik het met ammonia proberen. Want het zal misschien een vet aansla aanslag wezen. Maar dat is natuurlijk een heel agressief spul. Maar ja, uiteindelijk komt het uh, strand uh, naar de zee en het verdampt. Voor ik maak me daar verder geen zorgen over oh, ja, ja, ik had er ook nooit over gedaan nagedacht. Maar Joop bracht het uh, heel terecht ja. ter sprake. Van, nee, ja, wordt dat, dat allemaal bij... wel afgebroken? er komt nog bij dat ik hier uh, loos op een, op een gesloten systeem. Oh. Dus op zo'n natuurlijke manier van schoonmaken. Maar ik heb dan wel eens aan geïnformeerd en daar schijnt het schijnt ook echt een probleem. Vroeger was dat een probleem als je met chloor bezig was en met, uh, met, ja. met van die agressieve dingen. Ja. Maar dat schijnt zelfs in die moderne, uh, ja, hoe heet dat ook alweer, IBA, individuele, afval, nou ja, weet ik wel, individuele regeling. En uh, dat schijnt dan niet eens, niet eens echt een probleem te zijn. Hmm. Dus ik maak me geen zorgen. Weet, en, je waar, dan, weet je wat ook goed helpt tegen die uh, aanslag? Nou. Soda. Oh ja, dat is wel een, ja, een idee. Ja. Kun je proberen. Krijg je zo ja, even een tip, zoals Zijstraat in uh, ja, ja, de nachtzuster dat dat van 11 november. Ja, ik dacht inderdaad al ammonia, maar ik denk dat het dan is, inderdaad eerst nog eens even soda erop. Dus even met de soda proberen, ja. Oké, okay, nou dan, uh, dan geven wij de tip door. Even een wc-papiertje over de, over de restjes. Ja, oh, en ja, dan een uh, ik... <laughs> uurtje even ja, het... doorspoelen. Ja. <laughs> Oké, okay, bedankt Jan. Jo, hoi. Dag. 0800 1121 voor vragen en antwoorden. Mm, Dat kan natuurlijk ook nog met zand. Zandkastelen van bouwen. Castles in the Sand was dat van Stevie Wonder. En je kunt nog bellen naar 0800 1121. Als je een antwoord weet op de vraag van Joop... of al die schoonmaakmiddelen die we gebruiken voor het toilet... wel worden afgebroken in de natuur. En er zijn natuurlijk nog twee vragen die openstaan. Zo is daar um, de vraag van Iriek... of er nou niet onschadelijke sigaretten kunnen worden uitgevonden... wat ons nog in de weg staat... Om uh, zelfs gezonde sigaretten eindelijk op de markt te brengen. En uh, de vraag van meneer Hoekstra van zojuist: een, uh, een houtkachel met een, uh, een schoorsteen eraan vast. Is dat nou schadelijk voor het milieu? Qua CO2 en zo. 0800-1121. Marius. Goedenavond of goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een, uh, een tip in aansluiting op het toiletgebruik. <laughs> uh, <de, laughs> ik, ik moet wel lachen om het. Uh... Het vreemd krulletje eventjes ja. van net. Maar even het, uh, over het toiletgebruik. Uh, die meneer voor mij, die uh, sprak over uh, het papier uh, na uh, de, de, het toiletgebruik in, in, uh, in het toilet leggen. En bij de volgende spoelbeurt is het allemaal weg. Moest natuurlijk Ik, wel milieuvriendelijk, uh, biologisch afbreekbaar uh, papier zijn. <laughs> ja. Gerecycled. -ger -ger ja, nou. Maar mijn, mijn, mijn tip is eigenlijk, die gaat eigenlijk... Uh, uh, al eerder en ik, ik ga namelijk voordat ik uh, uh, mezelf ga ontlasten, leg ik wat papier in, in het toilet. Oh, dat is en, nog slimmer. Ja, en dan, dan is eigenlijk bij die spoelbeurt uh, is het na. Naar... Vrijwel altijd. Dat ligt natuurlijk aan je stoelgang, natuurlijk ook. Maar bij mij. Ik doe dat al jaren. En ik heb zelden dan. Je maakt je toilet natuurlijk wel schoon. Maar zelden dat ik daarna nog aan de gang moet. Met, met zand of met borstels of met. met andere middelen. Dus voor, voordat ik ga zitten, leg ik daar wat papier in. Nou, is het wel zo dat met een vlakspoeler. gaat dat makkelijker. Want dan. ...kan je natuurlijk uh, die, die, die plek goed bedekken. En, en met een diepspoeler of, of zo'n ding... Uh, ik dat... ga de wereld voor me open hier. Vlakspoelers, <laughs> ja. diepspoelers. Yeah. Ja, de, de vlakspoeler is gewoon de, de, de ouderwetse, zeg maar. Ja. Waar, die, waar, die, je begrijpt wat ik bedoel, denk ik. Ja. En, uh, en dan die, die, die uh, de diepspoeler, uh, zo noem ik het maar even, is uh, waarbij uh, je onlastige gelijk onder water uh, verdwijnt. En, uh, maar goed, ik, ik, ik, ik doe dat zo met papier voorafgaande. Dus en, en dat werkt dat werkt bij mij heel erg goed. Dus ik vind dat een, uh, ik vind dat, ja. Ik leer het, ik heb het mijn kinderen ook aangeleerd, als ze blijven doen, dat weet ik niet, maar... Ja, ik, dat, maar uh... ik vind het nu al fantastisch dat Joop vraagt of al die schoonmaakmiddelen die wij gebruiken wel, worden afgebroken in de natuur. En dat ja. er vervolgens uh, echt gewoon maar mensen blijven bellen met adviezen hoe je je wc ook schoon kan maken. Ik, vind ja. het, ik denk nu al van ja. dit, dit, deze vier uur komen wel vol. Oh zeker, <laughs> makkelijk, makkelijk, makkelijk. Nee, maar het is wel echt heel logisch, eerst het papiertje neerleggen. ik, uh, ja. ik ga Onthouden, Marius. Dankjewel. Oké. Okay. Okay. Tot de volgende toiletvragen. Oh, Oké, okay. tot Dankjewel. <laughs> Dag. Goeienacht. Paul, goeiedag. Goeiedag. Hallo. Hi. Um, nou, ik wilde even inhaken op uh, de gezonde sigaret. Ah, ja. En uh, waarom die er nog niet is. Nou. Um, nou, mijn definitie was meer dat um, een verslaving überhaupt niet goed is. Misschien is dat wel een beetje makkelijk gezegd. Nee, ja, nou. Maar het probleem ja. zit er natuurlijk niet in de sigaret. Maar uh, een verslaving ook aan een gezonde sigaret, kan ik me voorstellen, die uh, lijkt me ook niet goed. Ja, maar is minder erg, toch? Uh, weet ik niet. Ja, op zich uh, zijn de, de, de stoffen natuurlijk wel slecht die erin zitten. Maar ja, verslaafd aan sporten bijvoorbeeld, daar ken ik ook een aantal mensen van. Ik vraag me af of die ook heel oud worden. Dus ja, maar is dat is... Het, glavisch, met, maar mijn moeder die zei altijd... alles waar te in zit, is niet goed. Dus als je ja, te veel sport... Het kiel, is het ja, niet ja. goed. En als je te veel dit, dan is het niet goed. Maar als jij verslaafd bent aan appels... en je moet iedere dag een appel, ja. Je hebt er geen last van... bij het sociaal functioneren. En je, kunt, je hebt de financiële middelen... om iedere dag een appel aan te, schaften, scha scha scha te schaffen. Dan is, geeft het niet... Nee, nee, dan zou. Toch. Maar dan zou misschien één sigaret per dag ook nog niet eens een heel grote ramp zijn, denk ik. Ja, dan is dat misschien de oplossing? <laughs> <laughs> ga, dan, ga dan een halve sigaret per dag uh, roken. Ja, dat is, dat is in ieder geval niet zo schadelijk. Ja, nee, ja. maar als, je, ja, als er een gezonde sigaret is, waar precies. als je in tien sigaretten zitten precies genoeg vitamintjes. Die je anders uit twee ons groenten en twee stuk fruit moet halen. Ja, dan, dan kun je mooi tien sigaretten per dag als je daar, als je daar ja, behoefte aan hebt. Toch? Ja, alleen de vraag of mensen daar uh, verslaafd aan worden. <laughs> ja, maar je hoeft ook niet per se verslaafd aan te worden. Alleen. Um, het is, het, volgens Iriek, als ik het goed begrepen heb, is het gewoon een. Een prettige manier om de voordelen van roken, dus dat je altijd iets in je vingers hebt uh, als je, weet je, dat gevoel van, oh, ik wil even iets in mijn vingers hebben. Uh, ik wil even gezellig tien minuten met een collega buiten gaan staan. Uh, ik, ja, uh, in plaats van dat ik nu iets ongezond eet, vind ik het prettig om een sigaret te roken. Ja, dan is het wel handig als er iets is. Maar ja, dan kan je inderdaad gewoon op een uh, zoethoutstokje bijten. Ja, precies. Ja, ik weet niet hoe schadelijk een waterpijp is, maar... Ja, dat, dat schijnt vrij onschadelijk te zijn. Tenzij je ermee gaat rondmappen maar... <laughs> ja Nee, maar dat komt via de chat, zeg mensen ook al chocoladesigaretten. Ja, er zit ook wel wat in. Dus, eh... Uh... Ja, ja, indien, uh, ja, eentje per dag, dan moet dat ook wel lukken, denk ik, ja. ja, ja. Dus je moet eigenlijk, je moet, ja, je moet... Om het verhaal een beetje kloppen te krijgen, moet je wel iets verslavends hebben. Of, of je moet iets hebben wat je van de sigaretten afhelpt. Maar dat heb ik in mijn omgeving ook wel gehoord... dat dat vaak niet werkt. Nee, precies. Dat je van de sigaret af bent en slaaf van zoet houdt. Ja, ja. ja maar dat, nou ja, dat gebeurt meestal niet. Maar dan ga je toch weer terug naar die sigaret. Ja, ik ja. vind het lastig. Ik heb nog nooit gerookt. Ik denk altijd stoppen gewoon mee. Maar ik merk wel aan de mensen om me heen... dat het zo eenvoudig niet is. Nee, precies. Ze vallen van de ene slaving in de andere. Roken, eten en... <laughs> Van eten afslanken, zo kan je overal uh, verslaafd raken. Ja, maar de, ja, zolang het niet. Het, het, ik heb altijd gehoord, dat als het niet schadelijk is voor je gezondheid. En je kunt nog sociaal normaal functioneren, dan hoeft een verslaving helemaal niet erg te zijn. Nee, nee, nee dat kan. Ja, ja. Maar, dus dat, uh, ja, dus dan, maar hoe waar ben je dan nog aan verslaafd? Ja, ja. Hm. Het is nog best ja, maar... ingewikkeld. Maar goed, versla... de kanttekening een verslaving is zelden goed. Die zetten we er even bij. Dankjewel. Oké. Okay. Een goede nacht nog. Zelde. Hoi. Herman. Ja, Astrid, hier ben ik. Hallo. Hallo. Ja, ik wil toch even reageren op dat roken. Oh. Want roken heeft ook wel een voordeel. Nou, ik ben benieuwd. Nou... Uh, kijk, ik werk zelf op een uh, op te starten olieraffinaderij. Daar gaat wel eens het een en ander mis. Ja. En eigenlijk de meeste informatie die voor mijn werk uh, ja, gunstig is, die ontvang ik in het rookhok. Ja, dat is ook zo. Nou, maar dan ben ik Omdat echt... Het sociale. Het sociale. Ik, ik meen het je, ik heb een half jaar, het, uh, ik heb een half jaar uh, voor de ochtendshow van Radio 2 gewerkt achter de schermen. En het gezelligste was het altijd als ik even mee ging roken. Terwijl ik rook niet, maar dan stond ik in dat rookhok, stond, stond ik te inhaleren met de rest, zonder dat ik rookte, zeg maar. Ja, ja, ja Maar dat ja. was de plek waar eigenlijk niet, niet eens alles met het bedrijf, maar gewoon ook even de persoonlijke perikelen En weet je, juist. Want, want juist. zeg maar, eens tegen je ik, ik zei ook wel eens, zei ik, wie gaat er even mee roken? Dan ging ik gewoon eventjes, eventjes buiten staan, tien minuten. Ja. Even kletsen. Nee, maar ook. Maar Wie gaat ermee een appel roken? Op, op mijn werk ook. Uh, dan spreek ik mensen die dus van buitenaf uh, dingen komen doen in die fabriek. Ja. Van jongens, uh, hoe lang duurt het nog voordat jullie klaar zijn? Hoe lang uh, duurt het nog voordat we weer kunnen gaan draaien? Ja. En dan krijg je gewoon de informatie van joh, uh, het <laughs> duurt nog een weekje. We zijn zo lang <laughs> ja. bezig. Uh, we doen dit, we doen zus. Ja. ja. Dan maak je gewoon even een praatje. Kijk, niet roken gaat niet uh, zomaar naar buiten om even dat praatje te maken. Nee, ja, dat is inderdaad dat is een drempel. Daar ben ik met je eens. Ja. Maar daarmee wordt alleen maar de vraag van Iriek... Nog veel belangrijker, wanneer komt er een groene sigaret? Want dan kan ik gewoon met jou mee. Een uh, groene sigaret? Nou, dat, Dan zie ik iets anders voor me. Dan zie ik een sigaret voor een groene heli. Ja, waar is. je iets nog minder goed van gaat functioneren. Uh, <laughs> het is hartstikke lekker af en toe, maar... Uh, <laughs> nee, nee, dat, uh, nee, een groene sigaret zal er nooit komen. Ja, waarom niet? Uh, geld. <laughs> Dit zijn, uh, ik vind het leuk dat je antwoord geeft in steekwoorden, maar moet ik de rest zelf invullen? <laughs> nee, maar het is heel simpel. Ja. Uh, het ontwikkelen van een groene sigaret kost ja. geld. Ja. En, en waar, onze, waarom zouden onze ze... Hele, onze hele wereld is alleen maar gebaseerd op geld. Ja. Dat zie je nou met, met, met die hele economische toestanden, met Griekenland, met Italië. Het is alleen maar gebaseerd op geld. Wat doen mijn aandelen? Wat doet dit? Wat doet dat? Ja, maar ik ben te gewoon te goed van vertrouwen. Ik denk van ja, als het nou mogelijk is... Maar ik hoorde laatst ook iets heel engs. Dat ga jij ook interessant vinden. Of jij gaat zeggen, ja, dat wist ik al lang. Maar dat ga, ga je interessant vinden. Iemand zei laat, uh, fabrikanten van geneesmiddelen... Ja. Zijn die er nou meer bij gebaat dat jij beter wordt van die geneesmiddelen... Of zijn die er meer bij gebaat dat je een klein beetje beter wordt van de geneesmiddelen... waardoor je denkt dat het werkt en dan niet meer, minder, niet meer beter wordt? Oh, hier kan ik een heel mooi verhaal vertellen. Ja, dit, ik was al bang dat ik een beerput van, uh, van theorieën nee, nee, nee, nee, op ging nee, nee. trekken. Maar, nee, ja. nee. Het, het is eigenlijk heel simpel. Ja. Je kent het gewone normale injectiespuitje. Ja. Daar zit een, een, een tuutje op waar je een naald op drukt we? er zit een tuutje op waar je je naald er, er, er zit een aansluiting op waar je een naaldje op kan drukken. Oh. Om te injecteren. Ja. Als je nou het spuitje drukt, Ja. Dat pijpje waar dat naaldje op komt, daar blijft altijd medicijn in achter. Ja. Nou is er ooit iemand geweest die heeft een uitvinding gedaan... ...om... Dat, dat, dat, klein, dat besom... het kleine restje dat bleef zitten ook in de... de Juist. De, ja? Juist. Dat spuitje is Of dat werd bespaard de... waarschijnlijk. Dat kleine de, de, pietje wat ja, bleef zitten spuitje, werd bespaard. Ja, dat spuitje is opgekocht. Ja, want anders dan zouden ze minder geneesmiddelen verkopen... want ja. dan hoeven ze niet meer dat gedeelte wat in het spuitje zit... Nou ja, het moet toch ook allemaal niet gekker worden in de wereld. Ja, maar zo is het echt, hè? Ja. En dat, dat spuitje wordt nu in het laboratorium nog steeds gebruikt... <laughs> Maar en wie zegt voor... dat? Uh, ik, ben zelf, ik, ik werk zelf in het laboratorium. Nee! Ik weet wat, uh, wat er aan de hand is. Oh, wat erg. En uh, dat spuitje wordt nog steeds gebruikt. Maar niet voor medicijnen. Want dat mag niet. Nee. nee die uitvinding is doorverkocht aan de firma Eppendorf. <laughs> ja. En die maakt pipetjes van. En dan mag het wel helemaal oh. leeg gedrukt worden. Ik vind het allemaal heel erg... Het is eigenlijk te zot voor horen. Het is, je dat is het één is gewoon voor de mensheid moeten werken. Het is maar eigenlijk... Ik niet. denk ook... We, we, iedereen zou toch met elkaar moeten denken... Ja, een groene sigaret met vitamine C, dat is een goed idee. Ja. ja. Maar ja, ja dat, maar, het kost geld met, met, met, en het, met, het levert designen. niks meer op. Nou ja, misschien ook wel. En maar de theorie dan van Erik... dat er dan allemaal mensen weer zouden gaan roken... Je kunt er natuurlijk wel een hoop van verkopen. Ja. Meer dan maar, van... Het, het gebeurt... Het gebeurt gewoon niet. Oké. Okay. Nou, nou moet ik er ook bij zeggen, nou vind ik dat uh, uh, op dit moment een roker ook een beetje behandeld wordt als paria. Hoor. Ja, maar dat vind ik, ik vind het wel terecht. Het is namelijk gewoon... <laughs> oh, hey, hey, ik ben nu ik, de helft ik, van mijn luisteraars kwijt. Maar roken is gewoon ik, een smerige gewoonte. Uh, uh, Houd er gewoon ik, mee ik ben, op. Ik ben, zelf, <laughs> ik ben zelf een roker. Ja. Uh, ik ben het mee eens, het is niet de meest nette gewoonte. Ja. Maar we zijn geen paria's. Nee, nee ik, het is ook zo. Als ik in de horeca ga werken, dan kies ik ervoor om in een omgeving te werken waar rook is. Als ja. ik in de chemie ga werken in een laboratorium, kies ik ervoor om met giftige chemicaliën in aanraking te komen. Nou, nee, dat ben ik niet helemaal met je eens. Maar... Nee, maar je weet gewoon, dat is uit de van je beroep. Nee, maar dat ben, nou, dat ben ik niet met je eens. Maar goed, daar kunnen we kunnen lang of kort over praten. En ik weet ook... Nee, dat, dat moeten we ook niet doen. Ik weet ook dat het voor heel veel mensen echt onmogelijk is om te stoppen. En ik weet ook dat heel veel mensen gewoon niet willen stoppen. En dat moeten ze ook vooral zelf weten als ze maar gewoon niet mijn kant op blazen. Kunnen we dat afspreken, Herman? Ja. ja, nou, en uh, wat mij betreft... Uh, kijk, ik, ik ben een verstokte roker. Ja. En wat mij betreft kenden ze misschien kopen. Want ik weet, ik weet dat ik er ooit aan dood ga, ga aan roken. Ja. Uh, jammer dan, maar ik zal het niet willen missen. Okay. Ik, ik zeg altijd, als ik stop met roken, ja. rook ik vijf dagen na het stoppen nog één keer. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Bij de crematie. Dat, ik, man, dat is ja. wel echt einde oefening voor mij. Nou, Want, Herman, ik, Herman ik, ik wens je... Ik het niet willen missen. Herman, ik wens je veel plezier met de sigaretten. Ja, is goed. <laughs> Oké, okay, tot de volgende okay, keer, hè. Hoi. hoi. 0800-1121.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 deze was volledig afgebrand. En de man die hem gekocht had, stond onder zijn naam in de krant. Oh, ho, oh, oh, oh. rustig ademhalen. Oh, ho, oh, oh. lijkt op het regent als altijd. Maar het regent en het regent zonnestralen. We weten gelijk.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 de Munnik en het regent zonnestralen. Evert. Ja, hallo. Hallo. Nou, in de tijd dat ik heb moeten wachten heb ik twee sigaretten gerookt. Eerlijk waar. Maar waren dat groene? Eén groene en één uh, gewone. <laughs> maar in jouw geval was de inhoud groen. En niet, uh, niet, die, niet zeg maar, ja, niet het gevoel. Niet het niet de gezondheidsgehalte. Uh, jawel. Het is een hartstikke groene check. Hoor. Oh ja, het is natuurlijk uh, enorm groene... Ja, goed. Evert, wat kan ik voor je doen? Behalve je flink aan het roken helpen. Niks, ik wou het alleen even mee. Er werd toch gezocht naar groene sigaretten? Ja? Oh, het was geen wiet. Het zijn kruiden echt. Ja, oh, nee, natuurlijk. Nee, het is geen wiet. Oh, ik ging er gewoon vanuit dat je lekker een had zat te raken. Ik heb gewoon antwoord op de vraag. Bestaan er groene sigaretten? Ja, er bestaat groene kruidentabak. Het is alleen een stuk duurder en je moet het bij de smart shop halen. Oké, okay, maar als je het bij de smartshop moet halen, dat impliceert al dat het weer andere bijwerkingen heeft? Uh, nee, dat uh, zie je verkeerd. Oh. Ik, ik hoor wel dat je er geen verstand van nee, hebt. Nee, helemaal niks. Het is echt verdrietig, maar ik kom uit kampen en uh, um, het, daar, daar uh, roken we niet, daar ruiken we alleen. Ja, ja dan ben je van de Bible belt geloof ik. Een en beetje, ja. Ja, ja, <laughs> nee, ja, <laughs> ja. Ik wil ja. het zelf niet, maar ik ben gewoon heel braaf. Nee, nee, oké. Okay. Nou, ik niet. En uh, Dus ik weet uh, overal van. Ik oh. weet wel Abraham de Mostert houdt. Kijk. Maar, uh, nou, checkroken doe ik dus wel. Blauwe doe ik niet. Of wat voor andere middelen dan ook. Maar uh, ik ben eens een keer bezig informeren bij, want ik had er wel van gehoord dat het moest bestaan, kruiden, sigaretten. En uh, toen ben ik geweest informeren bij zo'n gerenommeerde sigaren- en uh, sigarettenhandelaar uit 1800 zoveel. Je kent het wel, die bestaan nog. Yeah. En die zei: van Ja, we hebben het wel gehad, maar het, het is te duur. En mensen, ja, het, het verkocht gewoon niet goed. En toen zei iemand tegen mij: Moet je eens bij de smartshop kijken? Daar en daar dus hadden ze gewoon een hele nette winkel. Uh, ...waar je wel waterpijpen kunt kopen en zo, en van die cactussen uh, uh, waar je haar uh, van wordt en zo. Maar uh, het is gewoon verder een hele nette winkel. Helemaal niks uh, obscuurs of zo. Mm -hmm. En uh, nou, toen liep ik toevallig een keer langs die winkel en dan zag ik het in de etalage liggen en toen heb ik een pakje gekocht. En het, uh, nou ja, het bestaat, uit, het, het is dus van kruid en ik kan het wel even, oh noemen. lief, yeah. dus uh, hazelnootblad, papaya munt en eucalyptus. Oh. Dat zit erin. Dat is, dus het, je krijgt alleen maar gezonde dingen binnen. Ik weet niet oh. of het goed is voor je longen, dat betwijfel ik wel, dat roken. Maar, uh, maar dan heb je 30 gram voor 6,95. Dus het is wel een stuk duurder dan gewoon een check. En het rol draait niet zo lekker. Oh, ja. dus dat, de, de, de, het is niet zo consistent als sjek. Dat, dat hangt, check hangt een beetje aan elkaar, een normale sjek. Mm. En dit is meer allemaal losse, losse blaadjes, zeg maar. En hoe is de smaak? Ja, apart. Wel ja, lekker vind ik. Mm. Je ruikt het wel, maar ja, misschien... Uh, het ruikt ook anders, hè. Ja. En er zit waarschijnlijk geen nicotine in. Er zit dus geen nicotine in. En het staat er ook. Ik zal het even, ja, dit is een beetje geklaar, hè. Uh, Hup the pub is a unique herbal blend made for smokers who want to smoke but don't want to get polluted with nicotine. Green... Oh, sorry. De, de Pep is made of natural ingredients... hazelief, papaya, mint en eucalyptus. Oké. Okay, uh, 100% nicotinevrij. Ja, en, en, en ook niet verslavend. Uh, dat is dus niet verslavend. Nee, tenzij het gebaar van roken verslavend is. Ja, precies. Nee, de, de, de behoefte om uh, het in je mond te steken... die verandert dan natuurlijk niet. Uh, denk, dat nee, blijft dat blijft hetzelfde. Nee, ja. de, ik denk, je, je moet toch, ik, ik merk zelf, want ik wissel het af, hè, met gewone. Ja. En uh, af en toe uh, groene. En uh, Maar de, de nicotineversluiving, van elke verslaving moet je afkicken. Dus je kunt wel overstappen op groene sigaretten of groene tabak. Maar dan moet je nog afkicken. Dat blijft. Ja, nou ja, of niet. Of je blijft gewoon die groene sigaretten roken met maten. Ja, en ik denk dat, dat uh, als je dan eenmaal van die lichamelijke en geestelijke verslaving af bent van de nicotine, dat je dan ook vanzelf minder groene behoefte hebt om groene sigaretten te gaan roken. Dat moet ik nog gaan uitproberen. Moet ik gewoon oh ja. een keer een slof uh, groene tabak inslaan. Ja. En alleen maar dat roken. Nou, als je dat doet moet je nog een keer bellen. Ja, dan uh, bel ik met de uh, uh, einduitslag. Ja, hartstikke goed. Dan spreek ik je dan. Bedankt vast. Oké. Okay. Hoi. <laughs> Blijf bellen hè, met vragen en antwoorden naar 0800-1121.